6 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Het kabinet wil trainingsmissie naar Afghanistan sturen. Kankerverwekkende stoffen in Bluswater-Moerdijk. En overlast door regen- en smeltwater in Zuid-Limburg, Wallonië en Duitsland. Het is nog niet duidelijk of het kabinet een meerderheid achter zich krijgt... in de Tweede Kamer voor de nieuwe Afghanistan-missie. Gedoogpartner PVV is tegen de nieuwe missie, net als oppositiepartij PvdA. D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben hun standpunt nog niet bepaald. D66 leider Pechtold en GroenLinks-fractievoorzitter Sap... willen eerst een hoorzetting met deskundigen.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 stoffen zoals xyleen, naftaleen en toluheen. De gemeente Moerdijk komt vandaag nog met uitleg... over de betekenis voor de volksgezondheid. De volledige lijst met alle stoffen die waren opgeslagen bij Pak blijft nog geheim. Het Openbaar Ministerie heeft de lijst in bezit... maar houdt die geheim in verband met het strafrechtelijk onderzoek... naar de brand in Moerdijk. Volgens het OM zeggen de chemische stoffen die waren opgeslagen... niets over hoe schadelijk die zijn wanneer ze verbranden. Bij verbranding is het gevaar voor de gezondheid veel minder.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 Op twee supersnel rechtzittingen zijn verdachten in 21 zaken veroordeeld voor wangedrag tijdens de jaarwisseling. De veroordeelden kregen soms celstraffen opgelegd, maar ook wel huisarrest tijdens de komende Oud en Nieuw. In twee zaken werden mensen vrijgesproken, vier andere zaken worden later nog afgehandeld. Met het supersnelrecht kan het OM binnen drie dagen zaken aan de rechter voorleggen.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 De Chinese overheid maakt zich zorgen over het toenemend aantal doden door roken. Als het rookbeleid niet verandert, zullen er steeds meer Chinezen jaarlijks sterven aan de gevolgen van roken. In een rapport van de Chinese Gezondheidsdienst staat dat in 2020 meer dan 3,5 miljoen mensen jaarlijks zullen sterven door roken. En dat is drie keer zoveel als in 2005. Roken is in China sociaal, sociaal volkomen geaccepteerd. Overal mag worden gerookt en bij een begroeting op straat biedt men elkaar vaak een sigaret aan. Voor de tabaksfabrikanten is China een van de weinige groeimarkten.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 ANW-verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk. In totaal staat er 50 kilometer file. De meeste files staan rond Utrecht. De drukste route is de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Er is het langzaam rijden en stilstaan op een aantal plaatsen. Wat verder nog opvalt is de file op de A37, Hogeveen richting Emmen. Staat tussen Nieuwlanden en Oosterhesselen 4 kilometer. Zitten daar gaten in de weg. En in het zuiden op de A50, Eindhoven richting Os. Tussen Eerde en Veghel Noord 6 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede avond. Het is vandaag vrijdag 7 januari. En het kabinet wil opnieuw naar Afghanistan. Het wordt geen gevechtsmissie zoals in Oeruskan, maar het wordt een politietrainingsmissie. Het gaat in totaal om bijna 550 militairen, marshaliers en politiemensen. Onzeker nog is of de Tweede Kamer ermee kan instemmen, of er, of er een meerderheid is in de Kamer. Wilko Boom is in Den Haag. Wilko, wat gaat de missie precies behelzen? Nou, het gaat om het, in de eerste plaats om het trainen van politiemensen, om het versterken en het opbouwen van het justitieel apparaat, kortom om het versterken van de rechtsstaat, zodat Afghanistan op den duur zijn eigen veiligheid kan waarborgen en er zelf voor kan zorgen dat het land geen broeinest is van internationaal terrorisme. En Het is de bedoeling van het kabinet dat de Nederlandse troepen al dit voorjaar vertrekken in mei en dat ze kunnen blijven tot medio 2014, dus tot halverwege 2014, als ook de NAVO uh, daar het land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 Premier Rutte benadrukte dus vanmiddag het verschil tussen de vorige missies in Uruzkan en deze nieuwe missie die naar de noordelijke provincie Kunduz zal moeten gaan. Hij wilde geen offensieve acties en hij zei ook dat de Nederlandse militairen alleen uit zelfverdediging uh, met de geweren in de slag zullen gaan. Want dat is voor hem wel van belang, dat dat, uh, dat, dat verschil wordt benadrukt... tussen de gevechtsmissie in Oeruskan en dit de trainingsmissie. Ja, dat uh, verschil dat is uh, om politieke redenen heel belangrijk. Er is namelijk een Kamermeerderheid die geen... of in de Kamer is een meerderheid die absoluut geen echte gevechtsmissies meer wil... maar die over trainingsmissies nog wel wil praten. En met name de drie oppositiepartijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie... hebben eerder dit jaar aangegeven dat ze wel willen meedenken en misschien ook ja willen zeggen... tegen een civiele politietrainingsmissie. Maar ze weten overigens op dit moment nog niet... of ze nu dit besluit van het kabinet gaan steunen. Want dat heeft toch altijd nog een behoorlijk militair aandeel. Deels zullen de politiemensen opereren onder de vlag van de EU... maar meer mensen zullen opereren onder de vlag van de NAVO. En dat is een militaire organisatie. Wat ook nog een rol speelt, is dat het steeds gevaarlijker lijkt te worden... in die noordelijke provincie Kunduz... waar de Nederlandse militairen en politiemensen heen moeten... Volgens fractievoorzitter Jolande Sap van GroenLinks is het daarom geen uitgemaakte zaak dat haar partij de missie gaat steunen maakt me en ik denk niet alleen ik, maar veel Nederlanders met mij, maakt me ook echt gewoon zorgen over alle berichtgeving die tot ons komt over de snel verslechterende veiligheidssituatie in het noorden van Afghanistan. Um, en je, je moet daar natuurlijk niet naïef in zijn. Kijk, wat wij altijd hebben gewild, en dat was ook de motie die wij uh, voorjaar, vorig jaar met d 60 samen hebben gedaan, is een wederopbouwmissie. Een echt een civiele missie. Het moet op geen enkele manier weer uh, kunnen ontaarden in een gevechtsmissie. Maar als die veiligheidssituatie echt zo snel zou verslechteren, kan je dan op dit moment nog wel op een goede manier aan wederop werken? Dat is natuurlijk een prangende vraag die beantwoord moet worden. Ja, en wat daar natuurlijk bij komt... is dat het voor GroenLinks ook een dilemma is... om ja te zeggen tegen deze missie... terwijl de Partij van de Arbeid er nee tegen zegt... omdat, ze, omdat die de missie te militair vindt. En dan haalt GroenLinks als het ware de Partij van de Arbeid rechts in. Ja, en dat is toch best lastig om uit te leggen... aan de achterban van die partij. Ja, goed. Dan nou gaan we er even vanuit dat er een meerderheid komt. Maar dat is natuurlijk ook een scenario denkbaar. Want ze twijfelen nog, hoor ik ook... zo'n links en rechts in die reacties die jij laat horen. Um, wat gaat er gebeuren op het moment dat er geen Kamermeerderheid is? Ja, als er geen Kamermeerderheid is is het eigenlijk ondenkbaar dat die missie doorgaat. Strikt genomen heeft het kabinet... de toestemming van de Tweede Kamer niet nodig. Maar het is een minderheidskabinet. En dat zou natuurlijk met vuur spelen... als dat een missie zou gaan uitsturen... Uh, terwijl, de terwijl er een Kamermeerderheid tegen is. Uh, het is bovendien nog eens een keer een traditie in Nederland... dat militaire missies, juist omdat het gaat om zaken van leven en dood... Uh, eigenlijk altijd alleen maar worden uitgestuurd... met een brede meerderheid in de Tweede Kamer. Als een brede Kamermeerderheid daar steun aan wil verlenen... Nou. Uh, daar durft het kabinet Rutte niet van te dromen, van een brede meerderheid. Dus een kleine meerderheid is genoeg, maar bij geen meerderheid komt er ook geen missie. Oké, okay, dankjewel. Wilko Bon was dat vanuit Den Haag. We praten verder met Wim van den Burg van de militaire vakbond AFNP. Goedenavond. Goedenavond. Vindt u het een goed idee, zo'n trainingsmissie? Nou ja, als Nederland wil bijdragen aan uh, de wederopbouw van Afghanistan... Uh, en ik heb begrepen vanuit uh, de politieke partijen... Uh, dat niemand eigenlijk met de rug naar Afghanistan wil staan... dan moet je ook bereid zijn om dan je bijdrage te doen. En in die zin is uh, deze missie uh, een missie die uh, heel specifiek gaat... over het opleiden van uh, uh, Afghaanse politiemensen. Dus in die zin wordt volgens mij uh, de politieke partijen op een, uh, een winkel bediend. Ja, de vraag is of het uh, zo veilig is, hè? want we vragen bescherming aan de Duitsers. We sturen ook wat extra bescherming. Mee. Nou ja, dat is wel de kanttekening die wij als AVP maken uh, bij, dit, uh, bij dit verhaal. Uh, als je kijkt naar het feit dat we nu uh, de mensen die we uh, in feite uh, buiten de poort sturen, uh, dat we daar de force protection uh, overlaten uh, aan de Duitsers, ja, dan zeg ik wel, dat heeft niet onze voorkeur. Ik vind op het moment dat je Nederlandse politiemensen of Nederlandse militairen of Nederlandse margezés uh, buiten de poort stuurt, dan vind ik dat het uh, ook Nederlandse militairen moeten zijn die dat moeten beschermen. Waarom eigenlijk? Nou, omdat ik denk dat het in de communicatie veel beter gaat, men kan elkaar als drills en dergelijke. Uh, met andere woorden, de communicatie gaat makkelijker uh, en dat betekent dus ook dat je veel beter in staat bent om jezelf te beschermen in die situaties. Uh, uh, daarnaast is het zo natuurlijk op het moment dat je met uh, de Duitsers gaat, uh, gaat trainen, dan zul je er ook langere tijd nodig hebben om dat goed voor te bereiden, om goed op elkaar afgestemd te zijn. Dus, dan dus dan meer t... tijd. Precies, uh, maar dan, dan is zo'n snelle periode, want ze willen eigenlijk wel vrij snel weg, eigenlijk te kort. Nou ja, uh, wij vinden dat opleidingen bijna altijd te kort zijn. Uh, daarnaast uh, beseffen we ook wel dat je je nooit voor 100% uh, goed kunt voorbereiden. op de meeste situaties die je kunt. Uh, die situaties kunnen voorkomen in zo'n gebied. Uh, we weten allemaal natuurlijk dat Kondoes de afgelopen periode onveilig is geworden. maar het is nog altijd nog veel veiliger. als in Oeriskan, als je het daarmee mag vergelijken. Uh, maar dat neemt allemaal niet weg uh, dat wij vinden. dat op het moment dat je Nederlandse militairen. en Nederlandse politiemensen op Marsjezees buiten de poort zet. dat er Nederlandse militairen bewaakt moeten worden. In die zin vinden wij de opstelling van sommige politieke partijen. Ook heel vreemd. Ja. Wat, wat bedoelt u uh, daarmee? Nou ja, ik lijkt het erop alsof er geen militairen mee mogen. Uh, en oh ja. uh, dat verhoudt zich dus heel moeilijk uh, tegen dezelfde uitspraken die politie dan doen dat het onveilig is. Want uh, op welke manier zouden anders die politiemensen moeten beschermen? Ja. Nou, de Nederlandse politiebond horen we een uurtje geleden in deze uitzending. Die staan ook niet uh, te springen. Die zeggen als ons nu om advies wordt gevraagd aan de leden, zeggen wij leden, doe het niet. Ja, nou, daar kan ik begrip voor hebben. Uh, de collega's van de Politiebond hebben gezegd: ja. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de Eupol-missie. Uh, daar gaan echt politie, civiele politiemensen, gaan de poort uit. Uh, die gaan dus de provincie in. Gaan daar uh, proberen op een hoger kader van de Afghaanse politie uh, uh, te ondersteunen. Uh, maar uh, ja, politiemensen zijn niet uh, immuun voor kogels, voor berrenbommen en dergelijke. Ze lopen in feite dezelfde risico's als militairen. En die zijn natuurlijk lang niet zo goed voorbereid op die situatie dan militairen. Dus uh, dat zij daar. Uh, bedenkingen bij hebben, dat kan ik bij alles bij voorstellen. Ja, is, is er iets te bedenken, want kijk, zij zeggen ook van ja, dan moet je vechten ook eigenlijk uh, buiten de poort. Maar is er iets te bedenken dat militairen die politiemannen op gaan leiden, dat je er een andere invulling aan geeft? Nou, ja, dat gebeurt natuurlijk ook voor een deel. Een, een gedeelte van die opleiders is ook gewoon militair. Dat zijn mars uh, En dat betekent dus uh, ook dat, de, dat behalve de civiele politiemensen ook gewoon militairen en mars uh, actief zijn in de trainen van de politiemensen. En dat zijn ook de mensen die de, die de poort uitgaan. Uh, maar met name in Eupel, daar zit een element waar civiele politiemensen de poort uit gaan. En daar volgens mij richt ook het bezwaar van Nederlandse politiebond zich op. Want die zeggen, ja, die mensen zijn er helemaal niet voor voorbereid. En dat kan uh, ongelukken voor en dat zou je met z'n allen niet moeten willen. Ja, precies. Dat zei dus ook. Nou, meneer Van den Burg, uh, uw reacties ook duidelijk. Wim van den Burg was dat, en dank u wel, van de militaire vakbond AFNP. Zometeen proberen we u meer te vertellen over die stoffen in het bluswater in Moerdijk... die toch behoorlijk gevaarlijk zijn, zo is gebleken. Dat is verkeersinformatie van de ANWB. Wijnand Zwaan. Wijnand, hoe is het op de weg? Nou, de files zijn nu snel aan het oplossen. Het waarde sowieso niet veel vanmiddag. Maar eh, nou, de drukte neemt nu echt af op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Daar stonden de hele middag wel lange files, maar ook dat wordt minder. Wat verder nog opvalt is de drukte op de A37 Hogeveen richting Emmen. Dat staat tussen Nieuwlanden en Oosterhesselen 4 kilometer... Dat komt omdat het wegdek daar te slecht is. En de A50, Eindhoven richting Os, ook opmerkelijk... tussen Eerde en de Afrit Volkel, 7 kilometer. En wat moeten we dit weekend nog verder mee rekening houden, Wijnand? Bij Arnhem is grote kans op vertraging... want de N325 die gaat gedeeltelijk dicht richting knooppunt Velberbroek. Want dat is al vanaf vanavond 7 uur, dus zoveel drie kwartier. Bij de Zagerofbrug daar is dan maar één rijstrook open. En de reparatie van die weg duurt tot maandagochtend 5 uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het waterschap Brabantse Delta heeft monsters genomen tijdens en na de brand in Moerdijk. Monsters van de watergangen, zeg maar de sloten, in de buurt van chemiepak die dus veel bluswater bevatten. De eerste resultaten zijn bekend. We hoopten dat het waterschap of de gemeente dit zelf zou uh, toelichten. Maar uh, die zijn op dit moment niet in staat om aan de telefoon te komen. Gelukkig hebben we wel contact met Tinka Murk, hoogleraar Milieutoxicologie aan de Universiteit van Wageningen. Goedeme goedenavond. Goedenavond. Heeft u het ook allemaal um, uh, uh, gezien? Wat voor soort stoffen zijn het? Ja, ik heb de lijst gezien. Um, de stoffen die gevonden zijn... dat zijn in eerste instantie uh, stoffen... Dat, uh, zoals uh, xyleen, naftaleen. Dat zijn organische oplosmiddelen. Die zijn kankerverwekkend. Daarvan uh, wordt het gebruik alleen toegestaan... onder strikte veiligheidsvoorwaarden. Er zijn verder andere oplosmiddelen gevonden... waarvan niet precies bekend is wat het is. En ook uh, stoffen die... Uh, uh, veel zuurstof vragen, dus uh, het water uh, van die slootjes is helemaal dood. Dat betekent dat er geen leven meer in zit. Vissen zullen we er niet meer aan te, aantreffen. Het is zwaar chemisch afval. Ja. Um, als ik zo kijk naar uh, die aromatische verbindingen... dat is dan de verzamelnaam voor xyleen, ja. naftyleen en toluëen. Um, de, de, de concentraties worden er ook bij genoemd. Um, zijn die dus heel erg hoog? Hoeveel bijvoorbeeld boven de waarden die normaal is toegestaan, zijn die? Uh, er is helemaal niets toegestaan. Dus zijn, uh, alles wat in het oppervlaktewater zit is uh, verboden. En het zijn echt hele hoge concentraties... Dus hier moet gewoon een, uh, ja, een chemische sanering uh, plaats gaan vinden. Nee. Want uh, is, is het trouwens gevaarlijk voor ons allemaal? Nou, met deze stoffen uh, is het altijd zo dat als je niet wordt blootgesteld als mens bijvoorbeeld, dan heb je er ook geen last van. Dus zolang het daar blijft, is er niks aan de hand. Maar je wil niet dat het naar het grondwater gaat. En uh, deze stoffen zijn vluchtig. Als je dat veel zou inademen, dan is dat ook niet gezond. Het zijn kankerverwekkende stoffen. En uh, ja, daar moet je niet mee in contact komen. Maar nu, zoals het daar ligt in die sloot, is het op zich nog niet gevaarlijk nee, voor je, mensen. Nee, nog niet voor mensen, maar er moeten dus geen levende dieren uh, in, uh, in terechtkomen. En dat, grond, uh, dat water moet er ook in blijven zitten. Dus dat moet eigenlijk afgevoerd worden op een of andere ja, manier. Ja. ja, het had eigenlijk gewoon uh, gelijk naar een, uh, een tank gemoeten. Dus, dus zo'n... Zo uh, de industrie moet zo ingericht zijn dat als er brand uitbreekt, dat dat bluswater ook niet naar het milieu kan. Maar goed, nu het daar zit, moeten ze er echt alles aan doen om het daar te houden. Die hele sloot is dood, die moet helemaal schoongemaakt. En dan uh, ja, moeten al die stoffen uh, op een aparte manier worden... Uh... Weggewerkt. Maar, want het valt dan vervolgens wel weg te werken. Moet het dan naar de, uh, de, de AVR bijvoorbeeld, de afvalverwerking Rijnmond, kan die er wat mee? Moet... Ja, er zijn uh, speciale uh, systemen om dit soort uh, gevaarlijke stoffen uh, veilig af te voeren. Dat doen wij ook als wij experimenten doen en we hebben dit soort stoffen over. Dan gaat het in speciale blauwe tonnen en dan moet het allemaal heel zorgvuldig worden uh, uh, afgevoerd en verbrand bij hele hoge temperatuur. Zodat het niet in het milieu komt. Nee. En als u dat zo op zich laat inwerken, schrikt u dan uh, van dit allemaal? Nou, ik vreesde het wel. Uh, het is wel echt heel erg hoog. Dus uh, ja, eerlijk gezegd is het zo erg als ik vreesde. En het lijkt een beetje op uh, de situatie die uh, jaren geleden bij de firma Sandoz was. Uh, in Zwitserland in 1986. Maar toen kwam het in de Rijn. En het gevolg was wat, dat er ongeveer 400 kilometer Rijn ook helemaal dood was. Ja. Uh, gelukkig zit het nu heel geconcentreerd in dat slootje... Als dit in een rivier was gekomen, was het uh, leed echt niet te overzien geweest. Oké, okay, ik dank u wel voor uw uh, toelichting. Tinka okay. Murk, hoogleraar Milieutoxicologie. We praten erover verder met Timo Hemovara... bodem- en milieudeskundige van uh, de TU uh, Delft. Ja, als u dat zo uh, aanhoort, hè, uh, kunt u dan aangeven... op welke schaal die giftige stoffen zich verder nog kunnen verspreiden? Is dat mogelijk dat ze uit die sloot uh, gaan? Ja, op zich wel. Uh, maar ik denk dat hier de situatie wat minder ernstig is dan mevrouw Merck uh, uh, uitlegt ten aanzien van de verspreiding. De stoffen zijn inderdaad heel erg giftig voor mensen. Uh, ze vreten inderdaad heel veel zuurstof. Maar er zijn in, in, als je kijkt naar bodemsanering... in de ondergrond zit van nature geen zuurstof. Uh, en dat is eigenlijk voor een aantal van die stoffen die daar voorkomen... vooral de gechloreerde oplosmiddelen... Uh, die kunnen juist onder die omstandigheden door micro-organismen... Uh, leven in de ondergrond, uh, worden afgebroken. Het is een beetje komt... wat er met die olie ook is gebeurd... destijds in de Golf van Mexico. Die is door bacteriën ja, opgegeten. Ja, precies. Dus er zijn bacteriën... En die zitten ook in, de, in het slip van deze sloten. Uh, en uh, die stoffen die kunnen daar wel degelijk worden afgebroken. Maar dan aan hebben we de... ook nog hebben we het sileen, het uh, naftaleen, het uh, tolueen. De, de, de, de verzamelnaam is ja, de ge... aromatische verbindingen. Wat we niet willen is dat... Kijk, de natuur kan een gedeelte van die verontreinigingen aan. Uh, wat ik heb, ook heb begrepen is dat die sloten zijn afgedampt. En dat ze nu, uh, uh, die sloten uh, aan het leegpompen zijn... En die, uh, uh, dat het water in, in die in tanks aan het bewaren zijn om dan uh, te laten afvoeren. Dat is ook absoluut de adequate oplossing op dit moment. Ja. Uh, die sloten die zullen dan vervuild zijn. Maar ik denk dat als de, het grootste deel van de water weg is, is ook het grootste deel van de verontreiniging weg. En de reden waarom die sloten nu uh, zoveel water bevatten is ook omdat het heel erg nat is geweest. Dus uh, de, de, de, als je kijkt naar water stroomt van hoog naar laag. En in de grond, in de omgeving van, uh, van die sloten, zit heel veel water op dit moment. Dus maar zijpelt water... dat ook niet door dan vervolgens naar het grondwater? Nou, dat, is, dat, dat probeer ik uit te leggen. Om het te laten zijpelen naar het grondwater, moet het grondwater vrij laag staan. Nou, op dit moment, met de regenbuien die we de afgelopen tijd hebben gehad, staat het grondwater gelukkig waarschijnlijk redelijk hoog. En het feit dat we nu uh, die sloot aan het leegpompen zijn, betekent dat in plaats van dat het water vanuit de sloot de grond in, aan het stromen is, is het water vanuit de grond uh, juist andersom aan het stromen. Vanuit de grond komt het water weer terug in de sloot. Dus doordat wij aan het pompen zijn, zijn we eigenlijk de verontreiniging in die sloot aan het verdunnen met vers water. Ja, en door dat dan weer af te voeren, zegt u, kunnen we de grootste deel van de problemen voorkomen en inderdaad afvoeren? Ja, en dat is dus ook, je moet ontzettend snel handelen. Als je ooit een verontreiniging hebt, zoals dit, moet je echt binnen... Twee dagen moet je proberen de zaak af te voeren, want dan komt het de grond niet in. Ja, en dan heb ik nog een vraag, want um, van de verslaggevers ter plekke begrijp ik dat die sloten, die zijn oranjeachtige, een soort oranje soep is het. Um, um, zit daar een soort verklaring mee, als u ook zo de lijst ziet met stoffen die zijn vrijgekomen? Nou, die, die, die, die, dat weet ik niet helemaal precies. De organische contaminanten, die zullen misschien allerlei kleuren hebben. Maar als we in Nederland zijn, ook in deze tijd, als de waterschappen water aan het, uit de polders aan het pompen zijn, wat er dan komt, is dan komt er natuurlijk grondwater in die sloten. En natuurlijk grondwater bevat veel opgelost ijzer. En als dat ijzer in contact komt met zuurstof, wordt het oranje. Ja, vandaar. Het kan zijn dat het de verontreiniging is... maar het kan, ook heel uh, het kan ook zijn dat het gewoon een natuurlijk proces is... van het oxideren van opgelost ijzer. Ja, Goed, maar dat moeten we even afwachten. Maar het is in ieder geval een aannemelijke verklaring. Meneer uh, Heimovara, ik dank u wel voor uw uh, toelichting. Ja, geen dank. Dank u. Dan gaan we om acht minuten voor half zeven naar Cuba. Voor de Cubanen wordt het namelijk een jaar van doorbijten. Want het wordt een jaar van de massa ontslagen. Alleen al in de komende zes maanden zullen ruim een half miljoen Cubanen hun overheidsbaan verliezen. Het regime van Raúl Castro wil dat ze voor zichzelf beginnen en een op eigen benen leren te staan. Het past allemaal in de plannen van de machthebbers om van het communistische Cuba meer een markteconomie te maken. Contact met onze correspondent Marion van Rooyen. Marion, uh, waar vallen de grootste klappen? Ja, ze beginnen bij een aantal ministeries, de belangrijkste ministeries. Namelijk dat van suikerindustrie, landbouw uh, en onder andere ook toerisme. Nou ja, daar leeft uh, Cuba van. En ja, op zich, je kan je er wel iets bij voorstellen hoor. Want als je dan in Cuba zit, iedereen zit maar wat te lummelen. Want er is gewoon eigenlijk geen werk voor, voor, voor al die mensen. 90% van de economie is uh, staatscontrole, staatseconomie. Dus ja, wat moet je met al die overtollige mensen? Maar het is wel ontzettend pijnlijk hoor, hoe dat gaat. Je hebt nu uh, commissies van geschiktheid zijn dan ingesteld. Nu op die ministeries. En uh, ja, die moeten dan gaan beslissen wie er wel uitgaat en wie er niet uitgaat. En een kwart van de mensen moet gewoon weg. Ja, maar jij zegt, wat moet je dan met al die mensen? Maar wat moeten die mensen? dan gaan doen? Ja. <laughs> uh, ja, je moet je voorstellen, opeens is het dan, ja, dan moeten ze maar de markt op gaan. 50 jaar uh, staatsgeleide economie. Het was, het was tot, tot een jaar geleden nog verboden om op dat eiland omringd door zee, om zelf een visje te vangen. Daar ging je de, de bak voor in. Dus zeg maar 50 jaar is alle initiatief er gewoon uitgeslagen. En nu moeten ze dan opeens gaan bedenken... Uh, ja, dat ze gaan, moeten gaan ondernemen, maar hoe dan ook. Heel veel mensen zeggen: Ik wil best een, een steentje beginnen met het een of het ander voor toeristenverkoop. Uh, maar waar halen ze de spullen vandaan? Alles is in handen van de overheid. Dus je, je kan het allemaal wel leuk roepen, maar die mensen hebben gewoon niks, geen, geen alternatief. Maar ze hadden wel iets. Ze hadden namelijk een baanzekerheid. Een, een baan verdien, verdiende je trouwens veel als, als overheidsambtenaar? <laughs> Kijk, in, in Cuba verdien je gemiddeld 14 euro per maand. Dat is dus echt helemaal niks. Uh, maar uh, het voordeel van een baan is... je was ten eerste onder de pannen. Je kreeg te eten overdag. En ja, alles wat los en vast zat in zo'n ministerie... om maar eens wat te noemen... Ja, dat werd gejat en op de zwarte markt verkocht. Op die, op die manier hielden mensen zich in leven. En nu zit je dan de hele dag thuis. Je krijgt niet meer te eten. Je kan niet meer hosselen. Je kan niks meer uh, wegjatten. Ja, dat, dat is een ramp. En wat er nog bij komt... Kijk, het is natuurlijk heel weinig. 14 euro is te belachelijk. Maar er was een soort goedkoop basispakket... van overheidsspullen die je, dan, die je dan kreeg of heel goedkoop kon aanschaffen. Nou, eerder al zijn uit dat basispakket aardappelen, erwten en zout gegooid. En nu gaat, is ook de zeep en de tandpasta en, en de waspoeder eruit. De, om maar eens wat te noemen, de zeepprijs is voor 25-voudigd in Cuba op dit moment. En als ze nu op straat komen, de overheid zegt tegen z'n Raul Castro uh, van... nou ja, uh, ga maar voor jezelf beginnen. Betekent dat dat er ook geen uitkering is of iets dergelijks, een sociaal vangnet? Nee, uh, nou ja, uh, pff, ze krijgen voor iedere tien jaar dat ze gewerkt hebben één maand salaris. Dus dat betekent, voor iedere tien jaar krijg je dus 14 euro. En dat schiet ook niet op. Nee. Dus dan ben je helemaal aan jezelf uitgeleverd, als het ware. Wat, wat, wat vindt Cuba daar nou uh, verder van? Is dit uh, ja, het gesprek van de dag? Uh, vinden, komen mensen een beetje in, in opstand? Wordt er gemopperd? Hoe gaat het hè? Ja, In opstand en Cuba, dat, dat hoort nog steeds niet bij elkaar echt. Maar mopperen, ja. Dus met name ook die commissies van geschiktheid. Dat is natuurlijk één grote vriendjespolitiek. En wie het braafste partijenmannetje is, die blijft natuurlijk. En er worden natuurlijk ook persoonlijke vetes uitgevochten. Het is een totaal drama. En als je dat. Ja, iedereen denkt dan van ja, nu mooi hoor, nu gaat het de Chinese kant op. Maar je moet wel bedenken. Eh, dit, is, dit is de Caraïben. dit is een, een, een eiland met een slaventraditie. Niet een, een, een eeuwen eeuwe oude cultuur zoals China, waarin ha altijd handel werd gedreven. Mensen moeten zichzelf echt van nul af aan uitvinden. En dat ook nog eens een keer na 50 jaar verstikkend communisme. Het is echt een ramp. Ja. Cuba 2.0, dankjewel. Marion van Rooijen. Het is drie minuten voor half zeven. Nou, nog tijd voor één onderwerp, natuurlijk, over het schaatsen. Want uh, rond uh, vijf uur was het uh, afgelopen, als de eerste dag van het Europees kampioenschap. Een Europees kampioenschap allround in het Italiaanse Colalbo, zonder Sven Kramer, en dus werd het een open strijd. Vooraf werden Skobrev, Bukko, Fabrice getipt als kanshebbers. Maar na dag één hebben we een Nederlandse leider van het algemeen klassement. Zijn naam? Jan Blokhuizen. En Bert Maaldring, die sprak met hem. Ja, als ik zeg prachtig en gedurfd, wat zeg jij dan? Um, ja, tot twee ronden voor het eind. Dat dacht ik al, hè? Want die laatste ronde ging het eventjes minder. Ja, toch wel een beetje mentaal. Het hoeft, hoeft op zich eigenlijk niet. Maar als ik naar de race van Koen en Walter kijk, dan uh, denk ik dat ik een beetje, uh, een beetje tegenstand miste. Zit het dan daarin? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, uh, dat als je nog een paar kruisingen achter iemand aan kan rijden, dan, uh, ja, dan, uh, dan kan je het verval gewoon beperkt houden. En, ja, goed. Uh, alleen, uh, alleen moet je natuurlijk ook kennen. Dat uh, bewijst de en, uh, en Scobach nu ook natuurlijk. Dus uh, ja, goed. Prima. Maar ja, want je legt er inderdaad wel een beetje veel zout op. Want je begon natuurlijk fantastisch. En uh, je ging heel lang fantastisch. En daar dan heb je nou ook je eerste plaats te danken. Ja, nee. Ik bedoel, 6.32 ja, is, gewoon, is gewoon een hele goede tijd hier. En uh, in dit veld doe ik het gewoon hartstikke goed. En uh, zeker met die 500 meter dan rijd ik gewoon een prachtige klassement nu. Ja. Bovenaan. Ja, en dan moet het gebeuren, hè? Ja, ja ik, uh, ik, vind, ik vind het allemaal hartstikke leuk en uh, ik, ik voel het niet extra druk. Daarom het is het hartstikke mooi uh, om als, als eerste de tweede dag in te gaan en uh, morgen gewoon vlammen. Ja, want ik kan me nog herinneren, vorig jaar het EK uh, had je de eerste twee afstanden ook geweldig gedaan... en toen gooide het een beetje weg op de 1500. Ja, ja dat was een hele slechte rit. En, uh, ja, toen, uh, toen was ik ook niet helemaal, uh, helemaal 100 en uh, die eerste hakte er gewoon best een beetje in, denk ik. Maar uh, dat gaan we morgen anders doen. morgen gewoon een uh, hele goede 1500 meter laten zien. Ja, en uh, dat kun je zeggen, maar kun je het ook? Ik bedoel, want je zegt wel geen druk, maar ik kan me voorstellen als je vanavond in bed ligt, dan denk van oeh. Nou ja, ik bedoel, uh, als ik, uh, als ik, of ik derde of, of eerste sta dat maakt mij helemaal niks uit. En het is gewoon, uh, ik ga gewoon lekker rijden en ik zie het allemaal. Ik vind het wel een verrassing hoor. Ja, ik eigenlijk ook wel, ik kijk er wel van op, maar... Uh... Ja, heerlijk. Goed gevoel. De stem was van Jan Blokhuizen. Men merkt hierop dat hij een beetje op die stem van Sven Kramer lijkt. Maar ja, die is er niet bij. Dit is de nummer 1 na twee afstanden in het algemeen klassement. Jan Blokhuizen Morgen dus de 1500 meter voor mannen. En morgen begint daar in Colalbo ook het vrouwentoernooi. Allemaal natuurlijk te volgen hier op deze zender Radio 1. Waar het zo dadelijk tijd is voor de hoofdpunten van het nieuws. Gevolgd door Avondspit.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 temperaturen gaan in het noorden nog wat omhoog. naar zo'n 3 graden. In het zuiden koelt het wat af. Na 10 graden vanmiddag wordt het daar vannacht 7 graden. En verder gaat de wind toenemen. Bij zee waait het krachtig. Windkracht 6 uit het zuiden. En in het binnenland is de wind overwegend matig. Morgen doet de wind daar nog een schepje bovenop. Vrij krachtig tot hard wordt die dan. 5 tot 7 uit het zuiden. In de middag draaiend naar een westelijke richting. En dan weer iets afnemend. Er zijn vrij veel wolken. Soms een klein beetje zon op Maar er kan ook wat regen vallen. Opnieuw geldt dat de hoeveelheden niet zo groot zijn. De temperatuur ligt hoog voor de tijd van het jaar. Normaal is het 4 of 5 graden. Nu 8 tot 11 graden maar liefst. De hoogste waarde in het zuiden. Zondag gaat de temperatuur weer wat omlaag. 6 graden wordt het dan. Een enkele buis mogelijk, maar er is ook geregeld zon en de wind neemt af. Maandag en dinsdag zou het in de nacht weer een graadje kunnen vriezen. En daarna lijkt het kwik weer omhoog te gaan. ANEB Verkeersinformatie. De files lossen nu snel op. De drukste route is nog de A1, Amsterdam richting Amersfoort. De oorzaak was een kapotte vrachtwagen. Die blokkeerde een tijdlang één rijstrook bij Laren. Nou, de rijbaan is weer vrij, maar de files wilden maar niet oplossen. Het gaat nu uh, geleidelijk aan wat beter. Wat verder nog opvalt in deze spits is dat op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... een ongeluk is gebeurd bij Zoetewouderdorp. Dorp. De linkerrijstrook is dicht, er staat 3 kilometer file. Bij Utrecht op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Nieuwe Grijn 2 kilometer. Na een ongeluk op de parallelbaan zijn twee rijstroken dicht. De A37 Hogeveen richting Emmen, er zitten gaten in het wegdek... Tussen nieuwlanden en Oosterhesselen staat 4 kilometer Fieden. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle staat tussen Heerde en Hattem 3 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Janne Kooijmans. Stress kost 6 miljard per jaar. En ochtendspits op televisie. WNL belooft spraakmakend ontbijt. Goedenavond en welkom bij Avondspits. Tot 7 uur het nieuws van Wakker Nederland. De vereniging Vrouw en Recht wil naar de rechter stappen... om vrouwen in topfuncties af te dwingen. Bedrijven moeten zich volgens deze vereniging houden aan de eis uit de Tweede Kamer... dat 30 van de topposities door vrouwen wordt ingevuld... Aan de telefoon, Helene Mees van Stichting Women on Top. Mevrouw Mees, ja goedemiddag voor u, want u bent in Amerika. Ja. Goedemiddag. U vindt een rechtsgang uh, vrij zinloos. Kunt u dat uitleggen? Um, nou, het lijkt me uh, niet heel kansrijk überhaupt dat de Nederlandse rechten het uh, zal toewijzen, een dergelijke eis. Want ik, ik kan niet precies zien waarop uh, vrouwen dit willen baseren. Uh, maar ik denk niet dat het een soort mensenrecht is dat vrouwen dat aan de top uh, van een bedrijf uh, functioneren. Uh -huh. uh, maar wat belangrijker is, is dat uh, het uh, in het Europese verdrag een bepaling staat dat je geen harde quota mag uh, hanteren. Uh -huh. uh, uh, Noorwegen doet dat op dit moment uh, wel door uh, Brussel... Yeah. Uh, Brussel heeft geen actie genomen, maar dat wil niet zeggen dat het daarmee uh, niet in strijd zou zijn met het Europese recht. Nee. Maar mee. meer vrouwen in de top, is dat wel een goed idee volgens u? Dat vind ik een uitstekend idee. Op... Ik denk ook op alle manieren dat vrouwen daar uh, alle kwaliteiten voor hebben. Dat het niet zozeer als een mensenrecht of iets dergelijks bevochten zou moeten worden. Uh, maar dat vrouwen gewoon kansen geboden moeten krijgen. Mm -hmm. Op welke en, manier dan? Nou ja, bij veel women on top hebben we altijd gezegd... Van, je moet, moet eigenlijk zorgen... kijk, nu kijken uh, mannen, kijken bedrijven... Dus doorgaans door mannen worden geleid... alleen maar in hun eigen kringetje. En die mm. kennen zij in hun kring. Dat zijn toch vooral mannen. Ja. Uh, daar voelen ze zich comfortabel mee. En eigenlijk wil je net wat... Dat, dat mensen gedwongen worden, bestuurders gedwongen worden om verder te kijken dan hun neus langer ja. en op zoek gaan naar gekwalificeerde vrouwen. Ja. Persoonlijk ik denk, vind als... ik het ja persoonlijk vind ik het een beetje onzin, want ik denk het gaat toch om kwaliteit, het gaat toch niet om man of vrouw. Ja, maar dan ga je ervan uit dat uh, uh, dat als je als je gewoon meteen je beste vriendje uitnodigt voor een bestuursfunctie, hè, de beste kwaliteit, de belangrijkste kwaliteit die je moet hebben om in een raad van commissarissen te worden, is ja. dat jij de voorzitter van de Raad van Bestuur kent. Dat is dus geen garantie van kwaliteit. Hè. Dat gaat ook over een inhoudelijke kwalificatie. Nee. Het gaat alleen maar over het netwerk ja. waarin je verkeert. Ja, nou, ik heb het bij gelijke uh, geschiktheid. Ja. Uh, een, een verschil zal het... Uh... Ja, nou, ben... ja, u mag uw zin ja, afmaken. Ja, ik kreeg even het idee dat ik niet geïnterviewd werd. Maar meer als klankbord voor jouw mening. Nee hoor, maar u heeft een mening. Ik mag ook een mening hebben. Toch? Nou, ik geloof het niet. Mevrouw Mees, hartelijk dank. Stress. Iedereen heeft er wel eens last van. Zometeen meer daarover bij WNL op Radio 1. Maar eerst Michel van der Steef van Landschot Bankiers. Michel, goedenavond. Goedenavond. De eerste beursweek van het jaar zit erop. Uh, schiet je dan nou gelijk in de stress, terugkijkend? Nee, helemaal niet. Nee. Want we hebben natuurlijk een prachtige rally gehad in december. En uh, de eerste dagen van uh, januari ook mooi. Maar op een gegeven moment neemt de beurs gas terug. En dat is ook op zich niet zo gek. Nee. Uh, op hoeveel punten is de beurs gesloten? Ik heb het even niet bij de hand. Sorry. Nou, ik wil het niet precies te zeggen, maar ik dacht rond de 356. Ja. Uh, vanochtend ging de beurs toch ook wel onderuit door tegenvallende banencijfers uit Amerika. Wat kun je daarover vertellen? Ja, dat was wel vanmiddag. Het uh, was 100.000 banen afgelopen maand. Ja. En dat was aanmerkelijk minder dan verwacht, omdat er eerder deze week al cijfers van ADP waren gekomen die er eigenlijk op wezen dat die banen groeien wel zo'n 250 misschien 300.000 banen zou bedragen. Ja, ja. En dat viel dus tegen. Ja, wel tegenstrijdige berichten zien wij. Hè? De een zegt weer van de werkgelegenheid dat het aantal banen groeit in Amerika. Andere berichten spreken dat weer tegen. Nou, de werkgelegenheid groeit absoluut. Dat is een feit. Maar het gaat erg langzaam. En eigenlijk heb je 150.000 nieuwe banen per maand nodig... om de werkloosheid echt naar beneden te krijgen. Ja. En uh, ja, tot op heden is dat niet het geval. En dat is ook de reden waarom de autoriteiten, de overheid en, en ook de centrale bank... Uh, ja, het nodig vinden om die economie te blijven stimuleren. Ja, uh, we hebben de cijfers bij de hand. De beurs op 356 punten. Uh, de euro zakte tot het uh, laagste niveau in vier maanden tijd. W hoe kan dat volgens jou? Ja, we zijn overigens in november ook al op dit niveau geweest. Iets onder de 131. Maar uh, ja, dat heeft denk ik alles te maken... toch met de zorgen over de schuldenproblematiek... in uh, een aantal Europese landen. Uh -huh. uh, als we kijken waar vandaag bijvoorbeeld de rente weer opgelopen is... is Portugal... Met name Ierland ook. En ook in België is de rente behoorlijk opgelopen. En wat België betreft heeft dat alles te maken natuurlijk met het uh, ja, stuklopen van de, van de formatiebesprekingen. Ja. Uh, ook België moet, moet uiteindelijk bezuinigen. En zonder nieuwe regering ja, ligt er geen goed plan. Mm -hmm. En dat uh, baart de markt uh, zorgen. Dus... Ja. dus die zorgen zullen blijven. Michel van der Stefan van Landschot Bankiers. Ik wens je een prettige avond. Graag gedaan. Paardenbloemen uh, ja, zijn eigenlijk best handig, wist u dat? Van het onkruid kan de Nederlandse economie een flinke pep krijgen. Dat zo, maar eerst, u weet het, het is weer vrijdag. Dus ook in het nieuwe jaar tijd voor de vrijdagmiddagborrel. WNL's Wiega Hemmer ging op bezoek bij architectenbureau van Maurik in Den Haag. Ondernemers zijn over het algemeen heel positief over dit jaar 2011. Ze hebben er zin in en vertrouwen in. Maar twee beroepsgroepen vallen toch op ingenieurs en architecten, want die zijn voor het jaar 2011 somber. We zijn somber met een gematigd positieve instelling. Dat betekent niet dat we daarmee positief zijn. We zijn realisten, uh, maar het mogen duidelijk zijn... we zitten niet in de meest mooie tijd die je kunt voorstellen. Er wordt nauwelijks gebouwd, dus ook nauwelijks getekend? Er wordt wel getekend, maar uh, laten we zeggen... naar verhouding te veel in prijsvragen, aanbestedingen en dat soort zaken. Maar er zijn relatief veel dingen die niet doorgaan. Ja. Zeg, uh, nou zit ik hier uh, toch tamelijk gezellig met een aantal mannen aan tafel. Maar ik mis een categorie. Waar zijn de vrouwen? De dames. Dat is de vrijdagmiddag. De dames, de meeste dames zijn op vrijdag vrij. Dat is wel heel sterk. Maar U hebt vrouwelijke collega's? Uh, ik, ik denk dat wij er uh, acht, negen hebben, denk ik, ja, op dit moment. Ja. Want er wordt gezet, nou, uh, architecten die moeten natuurlijk creatief zijn. Meneer, zegt u mij nou eens, uh, waarin onderscheidt een vrouwelijk huis zich van een mannelijk huis? Rondere vormen. Rondere vormen? Nee, nee, nee. Is dat niet zo? Nee, nee, nee, mijn optiek is er niet echt een... Nee, die tijd is wel voorbij. Nee, het is niet zo dat een vrouwelijke architect meer, uh, meer gefocust is op de keuken en uh, de mannelijke architect meer op de schuur. Die tijd is toch al zwaar voorbij, sorry. Nou weet ik dat uh, de bouw in Nederland, nou ik zou bijna zeggen, op zijn gat ligt. Maar architecten die natuurlijk daar nogal van afhankelijk zijn, die hoor ik nauwelijks... Ligt dat aan mij? Of ja, verrichten ze gewoon bijzonder slecht lobbywerk? Nou, ik denk dat dat zo is. Als we kijken naar de gemiddelde. Talkshows die we op de radio of op de tv zien... ...dan is het zo dat we hand beroepsgroepen en verenigingen lang zien komen... ...van sport tot politiek tot welke onderneming dan ook. Heb je dat nooit gezien? Nee, en dat uh, moet ik zeggen, dat vind ik ook wel betreuringswaardig. Want het is zo dat wij, uh, denk ik, uh, toch wel stevig glas hebben van datgene dat het gebeurt. Uh, het is wel zo dat ik denk dat wij op een aantal punten, zeker in crisistijd goed werk zouden kunnen leveren in de zin dat wij creatieve denkers zijn... en dus dingen aan elkaar kunnen koppelen... wat andere monodimensionaal denkende partijen uh, minder zullen kunnen... die heel erg specialistisch zijn. Wij zijn ge meer generiek en breder georiënteerd. Wat is uw advies dan als creatief mens om toch uit deze crisis te geraken? Nou ja, ik denk dat het... Laat ik zeggen, we hebben een aantal punten die het vak onder druk zetten. Enerzijds dus dat er te veel mensen in diezelfde vijver vissen. Het andere is dat het vak zodanig toegankelijk is... voor mensen die zich net even anders noemen. Waardoor ze buiten de titelwet komen. Eh, ja, Die natuurlijk ook een huis kunnen ontwerpen en dergelijke. Het is een andere kwaliteit, een andere manier van werken... een andere manier van denken. Ik zeg niet dat het slecht is, want sommige mensen vinden dat prachtig. En die moeten er ook vooral kiezen op die manier. Maar het zijn wel allemaal punten die uh, laat ik zeggen het vak uh, nou ja, beknibbelen uh. en uw advies is uh, ja uh, ik denk dat er maar één mogelijkheid is en dat is gewoon toch kiezen voor kwaliteit en dan moeten ze bij Van Maurik zijn uh, lijkt me een heel <laughs> goed zo daar wordt hier nog even wat ingeschonken en ook geproost waarop en neer dan jongens op het betere en dat er in de toekomst maar meer woningen en de utiliteitsbouw mogen komen. In de wasbouwbouw? In de woningbouw ook, zeker. de utiliteitsbouw. utiliteitsbouw ja, zeker. En met name nou, hele goede kwaliteit. Goede kwaliteit. Goeie kwaliteit. Nou. En dan, Duurzame leefomgeving, daar gaat het om. Want uh, we doen het niet voor het vaderland, maar voor het kinderland. Kom je toch nog met het begrip duurzaam op te proppen? Ja, dat is niet anders. En volgens mij moet het ook. De, als we dat niet doen, dan kunnen we beter sluiten. Stress kost ieder jaar 6 miljard euro. Bijna de helft van het ziekteverzuim komt daardoor, zo blijkt het onderzoek. Maar wat is dat nu eigenlijk, stress? Ik vraag het aan Henk Kraaienhof. U bent oud-topsportscoach en stresswetenschapper. Goedenavond. Goedenavond. Uh, u, u meet ook stress, maar daar komen we straks nog even op. Wanneer houdt druk zijn eigenlijk op en begint stress? Dat is verraderlijk. Het loopt eigenlijk heel geleidelijk in elkaar over. Zonder dat je even... het merkt. Zonder dat je het merkt eigenlijk. Yeah. En als je het merkt, ben je eigenlijk al te laat. Yeah. Dus eigenlijk het vervelende van stress is... het is eigenlijk een uh, overlevingsmechanisme. Mm -hmm. Al heel vroeg geleden, al heel vroeg in de evolutie aangelegd voor ons. als je moest vechten tegen een holenbeer... of vluchten voor een sabeltandteiger. Die situaties komen niet vaak meer voor. Maar een van die voordelen van, van stress is... dat het namelijk... Uh, je voelt je goed. Je oh. voelt ook geen pijn. Dus ja. als jij in de savanne wordt achtervolgd door een sabeltandteiger... Uh -huh. en je trapt op een doorn... Ja, sorry, maar je rent gewoon door. Je voelt het niet eens. Totdat je tot rust komt, gaat zitten en denk je... Oh, en dan denk je, oh, iets gaat er is wat je aan de hand. Heen. We hebben het niet gevoeld. Nee. Hoe merk je dan wel dat je stress hebt? Wat zijn de symptomen? Uh, dat verschilt van persoon tot persoon. Een van de eerste symptomen is eigenlijk... dat je smorgens wakker wordt en eigenlijk niet meer zo uitgerust bent. Mm -hmm. Ik denk, nou, ik heb toch acht, negen uur geslapen. En ik voel me eigenlijk alsof ik nog niet helemaal weer de oude ben. Andere kleine gevoelige dingetjes zijn bijvoorbeeld geïrriteerdheid. Mensen niet meer lachen om een grapje, gevoel van humor verliezen. Uh, dingen niet meer zien zitten. Gewoon ook inwendig die druk voelen. Mm -hmm. We noemen het ook le ja, letterlijk niet lekker in je vel, Gewichtschommelingen. Ja. Ja, ja. Plotsingen een paar keer door aankomen, plotseling een paar keer door verliezen. Geen hap door je keel kunnen krijgen. Het is een hele scala van allemaal uh, ja. redelijk subtiele symptomen. Ja, nou denk ik wel, er zijn een heleboel mensen in, in mijn omgeving... en ikzelf ook wel, eens, hebben daar last van. Is het een soort van uh, mode om tegenwoordig te zeggen, ik heb stress... Nee, nee was, het maar waar. was het maar waar. Het is ook aantoonbaar uh, iets, uh, stress. We hebben een methode uitgedacht, die komt eigenlijk uit de topsport... om stress te kunnen meten, om het ja. echt objectief te kunnen meten... net zoals een thermometer dat doet. Nou, en als je een thermometer 39 graden hebt, dan kun je zeggen... dat is een... Jouw 39 graden, jouw koorts is een mode, maar dat is ja. niet zo. Want het is een stuk hoger dan dat het zou moeten zijn. Ja. En je merkt dus dat uh, mensen veel meer stress... Ondervinden, of denken dat ze die ondervinden dan een aantal jaren geleden. Zelfs in de afgelopen tien jaar, waar ik uh, stress heb getest... zie je het eigenlijk langzamerhand zie je de stress toenemen. Oplopen. En hoe ja. komt dat? De moderne samenleving. De samenleving is zodanig ingericht dat we... minder mensen werken misschien... Mm -hmm. Uh, kijk naar de werkloosheidscijfers. Meer mensen moeten dus eigenlijk diezelfde, datzelfde werk doen of meer ja. werk doen. Dus de prestatiedruk is veel groter. Het is veel groter. Wij denken er allemaal wel eens last van te hebben. en We hebben onze verslaggever Martine Verhoef op pad gestuurd. Hè. Toch eens even het zekere voor het onzekere nemen. Ze is naar Christine Kuiper toe. Zij is anti coach, Want Martine ja. heeft het altijd al zo druk. Dus even ja. kijken of zij ook stress <laughs> heeft. Heel goed. Mevrouw Kuiper, ik, uh, ik drink vijf koppen koffie per dag. Ik word... Uh, Soms moe wakker. Ik maak wel eens fouten waarvan ik denk, waar komen die vandaan? En uh, heb soms moeite om me te concentreren. Moet ik me zorgen maken? Um, u zegt soms, dus dan is er eigenlijk nog niks aan de hand. Als iemand echt de hele dag fouten maakt, he, of regelmatig fouten maakt... elke dag moe wakker wordt, um, echt de hele dag extra koffie gaat drinken... dan zou je je wel zorgen moeten gaan maken, ja. Zijn het wel de eerste tekenen dat ik ergens, ergens op moet letten? Uh, de eerste tekenen zouden zijn als u meer koffie gaat drinken dan normaal... en vaker vermoeid wakker wordt dan normaal. Kijk, iedereen wordt wel eens een keertje moe wakker... en iedereen drinkt wel eens een keertje wat extra koffie. Maar als iemand structureel meer koffie gaat drinken om overeind te blijven... iemand elke dag moe wakker wordt en toch een goede nacht heeft gepakt... Hè, in die zin dat je dus op tijd naar bed bent gegaan en je hebt de hele nacht doorgeslapen... Uh, en dan toch nog vermoeid wakker wordt, ja... Dan ga je zorgen maken. En zeker als het stukje erbij komt van geen zin meer hebben... en meer fouten maken in het werk dan normaal voor de persoon is. En vooral ook dingen gaat vergeten. En waar zou ik het dan aan kunnen pakken? Nou, als mensen bij ons komen uh, met stress, en dan is het meestal chronische stress... dan beginnen we altijd met het noodplan. En het noodplan bestaat uit na drie uur s middags geen koffie meer drinken... Uh, s'avonds niet meer computeren en op tijd naar bed. Gewoon... Om tien uur in je bed liggen. Je slaapt natuurlijk niet meteen, maar wend er maar eens aan om op tijd in bed te liggen. En ga s'avonds opslomen, zoals wij dat noemen. Opslomen is rustig worden. Dus niet met hectiek van de hele dag en nog even snel dit en nog even snel dat doen. Je bed in. Oh, en, en waarom is dat computeren zo slecht? Het schijnt dat het computeren uh, iets doet met de hersengolven... waardoor men op activiteit blijft staan en niet tot rust komt. Dat is niet als je een boek leest, bijvoorbeeld. Nee, met boeken lezen is het weer anders. Dan gaan er andere processen in de hersenen werken. Henk Kraaienhoff, uh, even doorpratende over, over stress. Is stress eigenlijk erg? Is het gevaarlijk? Uh, ja. Op lange termijn levert het gezondheidsschade op. 70 van de klachten waarmee mensen naar huisarts gaan... zijn stressgerelateerd. Hoeveel het misschien niet, denk je... Goh, mijn nekken, Dat is veel. Dat is heel veel. Nou. En die huisarts kan er ook niet al te veel aan doen. Uh -huh. Wat moet je doen als je er toch wel zeker van bent... ik heb stress... Er zijn twee aanpakken. De eerste aanpak is heel duidelijk. Kijken naar de oorzaak van stress. Meestal hebben we wel een idee waar het vandaan komt. Is het nu werk of is het nu privé? Is het nu lichamelijk of mentaal? Meestal kunnen we terugredeneren waar het vandaan komt. En waar het mis is gegaan. Ik noem het de werkdruk. Een conflict. Te veel veranderingen. Gaan verhuizen. Een kind krijgen. Hard werken. Overgeplaatst worden. Als al die dingen samenkomen. Te veel veranderingen. Moet het lichaam zich elke keer weer opnieuw instellen. Moet zich ja. elke keer weer opnieuw aanpassen aan de nieuwe situatie. Ja. Maar hoe doe je dat? Nou, Eigenlijk, en dat klinkt relatief bot, relatief uh, simpel... Hm. namelijk datgene wat je stress veroorzaakt, dat is het makkelijkste... Uh, elimineer dat gewoon. Als jij gewoon uh, het werk niet meer bevalt, zoek gewoon aan de werk. Als je het huis niet meer bevalt, ga verhuizen. Als je een conflict hebt, los het op. Yeah. Er is niets wat dat verslaat. Nee. Want je kunt zeggen, ga lekker een uurtje hardlopen. Uh -huh. Als jij ruzie hebt met je baas, en dan ben je dat uurtje ben je die stress even kwijt. En je komt thuis en denkt, nou, toch wel lekker. Ja. Maar de volgende dag is die baas daar gewoon ja. weer. Ja, want het is goed dat u dat even aanhaalt. Uh, stel je voor, je hebt, je hebt stress door je werk. Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk? Altijd, je eigen verantwoordelijkheid? Of ligt er ook een deel verantwoordelijkheid bij je werkgever? Uh, is er is recentelijk wettelijk besloten dat het ook voor gedeelte de, de verantwoordelijkheid van de werkgever is. Uh -huh. De werkgever kan ook verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld een burn-out. Voor lichamelijke schade hebben we natuurlijk ook de arbeidsdiensten dergelijke. Ja. Als er de niet in orde zijn. Maar ook voor een burn-out kan een werkgever... als je dat weet, dat mensen veel te hard werken en veel mm -hmm. te lang doortrekken... Dan moet hij je beschermen. Dan moet je, je beschermen. En in hoeverre mag een werkgever zich dan met mijn privéleven bemoeien... door te zeggen van... Zeg Jean, ga eens een keer op tijd naar bed. Dat is het leuke. Eigenlijk mag dat niet. Maar je ziet wel dat die trend er is. Dat natuurlijk, laten we eerlijk zijn... dat dat steeds meer, ook in een selectie, gaat dat een, een rol spelen. Je wil dus niet uh, mensen hebben die... ik zeggen enorm overgewicht hebben, die een risico hebben op hoge bloeddruk... en hart- en vaatandoeningen, die zich zwetend uit een stoel verheffen... en dan uh, een kop koffie gaan halen en dan moeizaam weer neerploffen. Mm -hmm. Je ziet toch wel dat er een selectie is op lichamelijke en fysieke fitheid... Uh, ja, en mentale ja. fitheid ook. Ja. Hoewel het gek is dat op geen enkel bedrijf... is stress een selectiecriterium of een competentie. Nou, dat wordt dan wel eens tijd, hè, eigenlijk. Ja, want daar gaat het ja. juist fout op, Precies. die stress. Precies. Goed, u zegt eigenlijk, herken het op tijd. U heeft ja. de symptomen genoemd en alles uh, wat stress veroorzaakt, gooi het eruit. Ja. Dankjewel, Henk Kraaihoff. Graag gedaan. Dit is Avondspits op Radio 1. Straks even aandacht voor onszelf. We gaan het hebben over WNL op televisie. Ochtendspits. Maar eerst de paardenbloem. Dit kleine plantje heeft een geweldige economische potentie. Het produceert namelijk rubber. In het Wageningse biotechnologiebedrijf K-Gene... zijn ze flink in de weer met het onkruid. WNL's Wieger Hebber. volgt het groene wonder... samen met directeur Arjen van Turen. Hier kun je dus planten op een lopende band zetten. En die, die lopende band die kun je dus automatisch via een computer kun je die aansturen. Zodanig dat die plantjes elke dag door een uh, camerasysteem uh, gebracht kunnen worden. En dan kun je dus digitale foto's maken van een ontwikkelend plantje. Wat moet daarop te zien zijn? Op de foto zelf uh, moet je daar goed kunnen kijken naar uh, het bovengrondse deel. Maar liefst ook naar het, uh, naar het ondergrondse deel, naar het wortelsysteem. Zoals je hier ziet in dit transparante potje. In groeit die al behoorlijk. Oh, wat is dit? Is dit goed of is dit niet goed? Dit is het pneumatische systeem van de, van de lopende band, waarbij er denk ik op een of andere manier lucht uh, afgeblazen moet worden. Dan moet je echt die dingen daar hebben. Zie je? In de wortel van die Russische paardenbloemen zit dus uh, natuurlijke latex. En van die latex kun je dus rubber produceren. Wanneer kwam je daarachter? Oh, dat is al een hele tijd uh, bekend. Dat was al uh, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog was het al bekend dat die Russische paardenbloemen een hele goede bron voor, uh, voor rubber, uh, natuurlijke rubber. Is. Want uh, destijds had Amerika, uh, Rusland ook en, en Duitsland ook, een groot gebrek aan, uh, aan rubber. Voor bijvoorbeeld uh, wielen van vliegtuigen. Ja, dat klopt. De natuurlijke rubber die werd vooral geproduceerd en wordt vooral geproduceerd in Zuidoost-Azië. Door het aftappen van uh, de rubberboom. En in die tijd, in de Tweede Wereldoorlog, was Zuidoost-Azië bezet door uh, Japan. Dus de toevoer van natuurlijke rubber, uh, die werd geblokkeerd. Dus die moesten dus op een andere manier rubber produceren. En dat deden ze dus door uh, die Russische paardenbloem uh, op de landerijen te gaan kweken. En dan vervolgens die wortels te oogsten. En uit die wortels uh, die natuurlijke rubber uh, te gaan extraheren. Ja, dat is 60 jaar geleden. Nou ja, in die 60 jaar is er eigenlijk met die wijsheid weinig gebeurd? Ja, want in de in begin 50e jaren is die hele productie van rubber uit paardenbloemen die is verdwenen. Met name vanuit kosten. Aspecten. Het was gewoon goedkoper om rubber te produceren uit de rubberboom. Maar ondertussen is de situatie veranderd. En wat dus blijkt in de laatste jaren is dat er dus een tekort aan natuurlijke rubber aan het ontstaan is. Door de geweldig groeiende economie in Azië. Met name de Indiaanse en Chinese automobielindustrie. En dat betekent dus dat de rubberprijs omhoog gaat. En nu wordt het dus weer interessant. Ook vanuit strategische redenen, maar ook vanuit prijstechnische redenen om rubber te gaan produceren uit een verbeterde Russische paardenbloem. En dus staan wij hier in Wageningen bij uw bedrijf, het bedrijf Keygene te kijken naar die kleine Russische paardenbloemen. En daar gaat u mee aan de slag, want nou ja, simpel gezegd, ze moeten groter worden. Ja, met name de wortels moeten groter worden, want daar zit dus die meeste latex zit erin. Net zoals je bij bijvoorbeeld normale paardenbloemen, als je die wortels openbreekt... dan komt er een wit sap uit. Nou, dat is de latex. Het mooiste zou zijn als we die penwortel van die Russische paardenbloem... als we die zouden kunnen verbeteren tot de een soort... De penwortel? De penwortel, dus dat is een lange, rechte, een lange oh, ja. penvormige wortel. Ja. Uh, vrij, vrij smal. En het zou mooi zijn als we er een soort suikerbietachtige wortel van zouden kunnen maken. Echt een flinke bal, waar dus, dus dan ook die goede kwaliteit rubber in, uh, in aanwezig zou zijn. Wat is nou de economische kracht van dit kleine plantje dat zo voor ons staat. En dat inderdaad nog moet groeien en nog meer moet groeien. Want dat levert inderdaad meer latex op. Nou, voor Nederland zou dat interessant zijn om, om verschillende uh, redenen. Ik denk dat als je echt rubber wil produceren uh, op een volumebasis voor bijvoorbeeld de, de bandenindustrie. Of de vliegtuigbandenindustrie. Dan zou ik eerder denk ik uh, die productie laten plaatsvinden in bijvoorbeeld uh, Rusland of Oekraïne of Oost-Duitsland. Of uh, in ieder geval uh, landen in Oost-Europa waar je grote landoppervlaktes hebt. Maar als het gaat bijvoorbeeld om de productie van de zaden die je daarvoor nodig hebt... dan zou dat heel goed hier in Nederland kunnen gebeuren. vinden we uiteindelijk terug in uh, vliegtuigbanden. Natuurlijk ook uh, de banden van bijvoorbeeld Vredestein, uh, de ja. autobanden. Dat is uh, overigens een van de partners in ons project. Ah. Maar ook handschoenen, uh, condooms. Ja, want bijvoorbeeld bij uh, medicinaal gebruik zie je dat er mensen zijn... bijvoorbeeld mensen die werken in ziekenhuizen... die allergisch zijn voor natuurlijke rubber uit de rubberboom... Um, en die hoeven niet per se ook uh, allergischer te zijn voor uh, de rubber uit uh, die Russische paarden doen. Vanaf maandag is ochtendspits van WNL terug op televisie. Nederland 1 vroeg in de ochtend en het gaat er allemaal anders uitzien. Jaap Hofman, tijdelijk hoofdredacteur van deze wakkere omroep. Uh, wat gaat er veranderen Jaap? Het wordt een warme programma. We zijn verlost van de iglo, als ik het wat denk. Ja, <laughs> mag ja. zeggen. Uh, en het moet ook een beetje duidelijker worden... wie de afzender uh, van dit televisieprogramma uh, is. Ja, WNL. Oh. Hoe, hoe ga je dat duidelijk maken? Dat dit echt een WNL-programma is? Nou, uh, we hebben ooit een uh, uitzendlicentie gekregen... op het feit dat dit toch, de, zoals we dat ooit hebben omschreven... als de conservatief-liberale omroep, mm -hmm. uh, dat het dat moest worden. En uh, ja, dat is niet helemaal uit de verf gekomen. Dus daar gaan we wel wat verandering uh, in brengen... De tone of voice uh, wat aan te passen en uh, uitgaan van uh, ons uh, zogenaamde handvest. Tien ja. geboden, ja. waar we de dingen aan gaan uh, toetsen. Ja, en er kwamen ook commentatoren. Hè? Ja, noem eens bij name. Sidekicks, nou, we gaan uh, aan de slag met uh, Arendt-Jan Boekenstein, ja. Frits uh, Hoefnagel, die bijt het spits af uh, komende, ja. komende maandag, Thomas Lepeltak. Vroeger bekend van het Stan Huygens ja. uh, uh, uh, journaal. Ja. En, uh, Willem Vermeend. Ja, Willem, uh, Willem Vermeend. Uh, uh, en dan heb ik ze geloof ik allemaal gehad. Ja, ja. ja. Nou, nou hebben we even, ik hou van transparantie, jij ook. Even wat tweets doornemen van vandaag. Eentje eruit pakken. Gaat WNL zo rechts worden als beloofd? Ja, ik vind het denken in rechts- en linkse termen vind ik, uh, soms ook wel wat uh, achterhaald. Uh, ik weet nog wel een beetje wat erbij hoort. Maar uh, nogmaals, het, uh, het heeft meer met, als ik het dan toch maar even zo mag omschrijven... het uh, gezondes volks en vinden uh, te maken. Dat vind ik ook niet zo'n hele uh, ja. prettige kreet. Maar daar komt het wel wat uh, dichterbij. Wat houdt de mensen uh, ja. bezig, zoals dat ooit ook. in Dus ons dicht, dicht, dicht bij huis, dicht bij de kijker ja. en uh, ook wat fielus? meer warmte. Ja, er komt uh, verkeersinformatie in, uh, nieuwsupdates en nieuwsupdates. Uh, Hartstikke uh, het goed. Het wordt een ander programma. Oké, okay. en Petra en Alex natuurlijk. Dankjewel, Jaap reciteren. Hoffman. Hartstikke goed. Bijna het einde van Avondspits. Straks gaat Radio 1 het weekend in met boeken. Brands met boeken. En daarin is onder andere Geert van Istendaal te gast. Zondag is WNL er op Radio 2. Uh, van harte welkom bij Haïti. Dan ontvang ik cosmetisch arts Robert Schumacher. Ik u een goed weekend. En tot die tijd, avondspits.fm.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 Zondagochtend van 8 tot 10. Vroeg vogels. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De Eenzind Dood, de nieuwe roman van Bernlef ligt nu in de boekhandel. Een verontrustende roman die leest als een detective. De Eenzind Dood van Bernlef, ook verkrijgbaar bij de Selectis boekhandel. Ik ben Sanne Vogel.